Een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Een programma van Rick Seur en Pim Groof.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 Oh ja. en, uh, misschien kun je nog even iets meer vertellen over die uh, Pop -dia Show. Die heb jij in 1975 gemaakt als studieproject aan de sociale Academie. Nou, die is, dat is de meest succesvolle productie geweest van de kritische film. Dat was ook zo collectief. in die strijdcultuur net natuurlijk van prologen, werktheater... Ja. Ja. Maar dan stap je terug in je meest succesvolle van uh, de ja. kritische filmers. Ja, het was ook zo'n collectief als het Werktheater, maar dan op het filmgebied. Ah, oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus die probeer, ja. kijk wat het Werktheater ook deed: die gingen niet in de schouwburg spelen. Nee. Maar die gingen op de vormingscentra, op scholen spelen, buiten, zelfs op campings enzovoort. Ja. ja. En dat de kritische filmers ook. En die maakten films over bijvoorbeeld stakingen enzovoort. Maar die deed, lieten niet alleen bij. Uh, als de film nu klaar is, gaat in de bioscoop en misschien wel de, ja. de première, Maar ja. ze begeleiden die tijdens, na het vertonen van de film, na de pop show, werd gepaard met publiek, ja. met oh, jongeren. Okay. Ja. Dus het ja. was een ja. soort bewustzijnsvorming. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Op vormingcentra die er toen ja. ook waren, die heette vroeger niet zo, maar die heette toen vormingcentra <laughs> Ja. En die is, ons, die is honderden keer vertoond. We hebben nog een enorme goede recensie gehad van uh, Bertina was in het oh, ja. ja, de man, uh, de filmkundige. Die had dus alles gezien van de, van, van de strijdcultuur. Ja. Nou, die kraakte het helemaal behoorlijk af. Een echt goed voorbeeld van hoe het echt moet... is wat de kritische films gedaan hebben met de popdiershow. Er is het hele land mee rond geweest. Ja. Ja. Mee nou, ik niet, hoor. Nee? Af en toe. Maar oh. de kritische film is een collectief van twaalf ja. uh, mensen. Om de oh. buurt gingen ze erheen en vertonen, want dan moet je dat opstellen. En ja. Oh, ja. ja, maar, maar je maar moet iets is... meer vertellen over de pop -dier show voor onze luisteraars. Wat het nou inhoudt wat ja. het precies is. Nou kijk, het was zo, Wij moesten de sociale academie... had sociaal-cultureel werk... Ja betekent al die wijkhuizen, en de buurthuizen die werden bemand door mensen die daar afgestudeerd zijn de, als sociaal cultureel werken en toen dachten wij net als werktheater en als proloog wij gaan daar op die vormingscentra en op scholen en een buurthuizen in buurthuizen en wijken gaan wij de cultuur naar de mensen toe brengen met ja. het met het ja. uh, met de mooie vorm natuurlijk ja maar tegelijkertijd ook doorpraten over wat ze gezien hebben en daardoor meer emanciperen. Meer emancipatie. brengen. Ja, ja. En ja. in dit geval ging het over de bewustzijnsvorming. Achter de popwereld zit een enorme muziekbusiness. Dat is wat die uh, Popdier Show vertelt. Ja, ja. De kwam tot het slechtste af. Peter Koele waren ook redelijk slecht. En uh, Hoe kwamen die er dus slecht af? Nou, die hadden wat bedrijven. Daar waren kapitalisten. Het meeste geld ging naar de platenbonden en de ah. kapitalisten, niet naar de muzikanten. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Daarom het eerste wat verdien je nou? Dat was de eerste waarheid, die is zo. Dat je dat kon vragen en dat ze er nog antwoord op gaven ook. Ja, maar dat was geen probleem hoor. Nee, dat zou je niet zo makkelijk kunnen vragen. Mensen zijn vaak zo bang om te vragen. Je moet dus gewoon vragen en dan zeggen ze: daar heb niks mee te maken. Nou, heel goed. Maar meestal ging het erop in. 80.000 schulden. En Maggie McNeil. 80.000 euro ja, of zo. Waarvoor twee, per jaar? Twee, twee maanden. Vier weken. Vier weken optreden. Wat ja. ja. Een, een, een, een, een tournee in Nederland. Hij is niet ja, ze een huis van gekocht. Gewoon ja, van, ja. ja, dat is niet slecht. Dus dat is toch wel interessant ja. om te weten. Als je ja, dat, dat is ja. Ja. ja. En consumptiebonnen. En <laughs> consumptiebonnen. Maar het is niet bij die ene die show gebleven, hè? Nee. Er zijn er nog twee geweest. Ja. Met hetzelfde concept, maar die waren toch te ingewikkeld en te lang, denk ik. Maar wat heb je ermee bereikt? Want je ging naar het land toe en je probeerde wat bewustwording. Ja. Is dat gelukt? Ja, dat lijkt me wel. Ja? Maar dat is ook maar één ding, hè? die Pop Show, wat die, al die groepen bewerkstelligd hebben, die hele de kern, de, de kernenergie-protesten. Uh, ja. En uh, bijvoorbeeld uh, afsluiten van de Am Am Amelis Weert, dat bos. Die, ja, dat uh, klopt. Ja, de hele ja. beweging tot zand te komen. Ja, tot hier en niet verder. Ja, maar ze en hebben het dacht, niet tegengehouden. He? Ze hebben het niet tegengehouden. Ja, hier en daar wel. Dat is de kernenergie verder gebouwd in Nederland. Er is dus, oh, okay. ja, okay. dus er eentje ja, is, is, is gesloten, gesloten ja. zelfs. Ja. En die gaan we weer open doen. Ja. ja, en we delen abortusbeweging, We weten het ook weer daar. Okay. Ja, de ja. En in het onderwijs zie je hele andere dingen, veranderingen zijn gebeurd, die allemaal het is in de jaren negentig weer niet zijn gedaan ja. en helemaal vermoord ja. zijn met het kabinet ja. van de PvdA. Maar jouw pop show, dat, ik denk dat de muziekwereld niet veranderd is. Het is denk ik wat je zei, ook de managers zijn nog even uh, ratten. Huh? Dit is maar hoe je er tegenaan kijkt, dat, dat geldmechanisme, mm -hmm, yeah. dat, heeft, dat is alleen nog maar erger geworden na de, van, na de val van de muur. Toen, to, toen riep iedereen, nou is er het einde van de ideologie. Ja, ja Dat is ja. communisme en kapitalisme. Ja, ook ja. En ik heb dus een flauwkeel einde van die ideologie. Er is nog maar één ideologie over. En dat is kapitalisme. Ja, klopt. Ja. Dat ja. is toepassing. Na 89, 90 en zeker het begin van de eeuw, deze ja. eeuw, is het alleen maar erger geworden. Je ziet ook, de, de rijkste worden steeds rijker, de armen worden steeds armer. Ja. Mensen worden buitengezopt. We doen niet meer in vakbonden. Nee, nee, nee. Iedereen wordt zzp'er. Moet voor zichzelf zorgen. Daar zit wel iets gezonds aan. Maar die mate waarop het gebeurd is. Is het nog alleen maar ja, erg geworden. het gaat te ver. Ja, ja. Maar ja. wat betreft die muziek. Ik bedoel, wij zaten in, in, in, in een tentje waar 500 man binnen konden. En uh, nou staat er een popcentrum hier uh, waar er 3000, 4000 in kunnen. En die dagelijks programmeren. Ik bedoel, daar is er wel behoorlijk wat... Uh, ja, misschien omheen maar. Ik denk, de, de, de muzikant zelf, uh, die verdient nog geen droog brood. Ik heb dat ligt er uh, al aan welke muzikant? Nou, bijvoorbeeld een Kajak als voorbeeld. Hè. Die heeft ja. ook gezegd, nou eigenlijk heb ik er niet van kunnen bestaan. Het is goed dat ik uh, dingen naast deed of zo. En tegenwoordig moet elke popmuzikant, er dingen naast hebben. Want alleen van de popmuziek kan ik dat niet leven. Ja. Dat is bij elke kunstenaar zo. Dat is niet alleen mijn popmuzikanten, Alleen de, de, een aantal hebben de mazel dat ze een hit hebben. Ja. En dan uh, kunnen ze zich van alles permitteren. Dat is een hele kleine bovenlaag. Ja, ja <coughs> daar heb je gelijk inderdaad. Ja. Maar dan komen we weer een beetje terug bij de wortels van de rockmuziek. Van, ja. Uh, ja, hoe, hoe ging dat vroeger? Is dat veranderd? Ik denk niet dat het veel veranderd is op dit moment. Ja, dan kom ik in een, denk... een uh, favoriete voorbeeld. Arthur Ebeling. Ja? Die zegt, al jarenlang verdien ik 1600. Of 16.000. Per jaar, ja. Als we of doet er niet toe. En wat hij ook doet. Het blijft altijd precies hetzelfde. En wie is dat? Arthur Ebeling. Ja, een, een hele goede gitarist, zanger en componist. Yeah. Echt eentje. Die, die hoort bij je, yeah. onze favoriete onbekende talenten. Yeah. Want dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Van onze zoektocht. Yeah. Er zijn ja. eigenlijk heel veel goede muzikanten geweest. Maar we kennen er maar heel weinig. En iemand als Arthur Ebeling is een voorbeeld van iemand die... Continu optreedt en uh, ook heel erg gewaardeerd wordt door medemuzikanten. Ja. Maar ja, als zelfs jij er niet van gehoord hebt, geef het al aan. Welke muziek, muziek maakt hij? Uh, ja, een beetje uh, rock. Uh, ja, heel blues, divers, ja. ja. Uh, heel mooi. sienna-achtige dingen. Ja, op, een great, op een uh, gretsch gitaar Je moet maar eens googelen, is echt de moeite waard. Ja. Zo ja. ja, goed. Ja, weet je, muzikanten hebben in die zin pech. Kijk, de hele kunstsector heeft het jarenlang zwaar gehad. Maar theater en ook de beeldkunstenaars hebben altijd nog wel een soort vangnet gehad. Je hebt vroeger de BKR. Ja, klopt. En de theaters werden behoorlijk gesubsidieerd, maar ze is ook allemaal afgebroken tot op de... En de bijstand had je het. Maar muzikanten werd nooit iets gesubsidieerd. Nee, maar die konden dan in de bijstand, hè? Ja, maar dat is, dat is natuurlijk nog erger. Als BKR. Ja, maar mensen die wij spraken... die uh, Zeker. Die waren toch eigenlijk had? wel blij met... Harry Harthold, die waren heel, heel blij mee. Ja. Ja. ja, nee, maar ik bedoel... Als je het overal plaatjes ziet... Ja. En, en, uh, een advocaat op die 200 euro per uur. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is toch... Een, een, van de ja. gekken. En dat is niet onder waardering van een bepaald soort beroep. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. En het wordt alleen maar erger. Waarom zou je dan nog voor de muziek kiezen op dit moment? Hè? Of vroeger? Nee. Dat vind ik ook moeilijk inderdaad. Nu bedoel ja. je? Voor muziek? Ja, vroeger ook. Ja. Nou ja, passie, hebt... passie. Ja, hè. En dan denk je er, wat, er niet over na. Hè? Wat ze ook wel zeggen tegen ons. De magie van de muziek. Ja. Die, die, die neemt je op. Maar ja, wat ook een groot slef verschil. Dag. Dat je vroeger ook niet. Je hebt overal rockacademisch. De eerste was hier. Ja. ja. Oh, oh ja. Ja, Tilburg. Okay. Ja. Ja. En dan heb je helemaal een brood in Utrecht gekregen. En Amsterdam heeft ook een afdeling dacht. Ja. Utrecht ja. heeft er ja. een. Enschede heeft er een. Muziek museum, ja. En ja, die ja, Helvizem, uh, En uh, Crashup komt er vandaan op Tilburg. Ja. Danny Vera. Ja, we zien Misschien... het wel als een kunstvorm, denk ik ja, hoor, ja. popmuziek. Dat was vroeger, denk ik, ook niet zo. Nee. Sinds wij hier D66-wethouder hebben, Marcel Hendricks, die zegt: de subsidie moet naar de makers gaan. Dus niet ja, ja, naar de instelling, ja. naar de makers. Oh, direct, ja. ja, ja. Die heeft iets, en ook voor muzikanten, en die hebben hier dus uh, een. Uh, een fonds opgericht wat twee jaar is waar je beroepen kunt doen. We houdt nog niet zoveel nou, zo okay. over waar je ja. kunt leven, maar je ja. kunt er ook wel wat maken ja. je kunt wel wat doen. Ja, een paar jaar geleden heeft er een grote Nederlandse groep ook uh, subsidie gehad van de overheid. Een groep? Een groep, ja. Wat voor groep? Eigenlijk... Ja, de staat. De staat, ja. ja. ja. Oh ja. Ja, de popgroep. ja, de staat, ja, ja. ja. ja. Rob, maar je hebt toch wel hele boeiende verhalen verteld over wat je allemaal hebt ervaren rond de popmuziek. Met het hoogtepunt vind ik de, op toenemend, zeker Stevens. Maar, nou, ja, mijn hoogtepunt was eigenlijk wel die, die reis naar Amerika. Daar wou ik net naartoe oh. op aansturen. Dat heeft je zelfs in Amerika gebracht. Hè? En, vertel daar eens wat over, over je reis naar Amerika. Nou. Um. Eigenlijk wou ik popdier show 2 maken en ik was klaar met, uh, met dat werk uh, in de uh, popcentrum als de FNA Pochette. Dat ah, was de aanleiding? Uh. Pop en toen dacht ik, nou dan moet ik eigenlijk, uh, Rick heeft mij heel erg gestimuleerd. Ga dan maar, je weet nou toch niet wat je moet doen, ga dan maar. Uh, ik zie ons nog staan op Vlissingen, met z'n tweeën, met een maat van me, op de kade zo. Komt die veerboot aan, de baard erin wel nog geen kaartje naar Amerika. Want nee. dan had je in Londen, had je Freddy Lekker. <laughs> Freddy Lekker, die had hele goedkope reizen oh, naar ja. New York. Ah, in welk jaar was dat? 78, ja. ja. Ja, want 79 is David geboren. En toen ik terugkwam, zei ik, nou, nou heb je het goed gedaan. Nou ga ik maar in. <laughs> toen zijn met de trein naar de naar, naar, ja. station, hoofdstation. Met, met de ex ja, ja, ja. Dat station, uh, uh, hoofdstation in Londen gaan. Naar het kantoor ja. van Freddy Leeker ja. En daar hebben we daar een kaartje gekocht. En ik Kantoor, even ja. Zet. Het is gek. Nou, toen vlogen wij ja. dus naar, naar New York. Wat nu? Ja, wat nu? Ja, kamer zoeken. Ja. Oh ja ondertussen had ik. Ook oh Pop Dia Show 2 was klaar geweest, ja. ja. En toen had ik iemand ontmoet. Die had het over rock and roll. Adrien Sturm was dat. En die had een vriend. En die woonde in uh, Louisville. Want die was, daar waren twee Elvis-fans. Uh -huh. En, en, en uh, die ging ik zoeken in Louisville. Ja. Waar ligt dat, Louisville? Hè? Waar is dat? Mississippi, nee, niet nee. in het zuiden. Nee? Nee. Um, eigenlijk het hart van Amerika. Ah, ja. yeah. um, ik geloof Mohammed met Ali komt er vandaan. Wie? Mowen met Ali. Oh. Oh. En toen zijn we naar New York gegaan. Nou, ik, ik zie nog mijn voer, want toen moesten we een kamer zoeken. En toen kwamen we in zo'n uh, eindelijke kamer gevonden. Nou, het stonk naar de ruïne. En de stak naar de ruïne. En toen kwam er nog een MAF wijf. Helemaal <laughs> over de toe. Ik zei, we Wegwezen. geweest. Toen hebben we een kamer gevonden. Toen we... Oh, toen zijn we nog naar. Uh, we hadden allerlei contacten. Ik had een interview met iemand en die nam ons mee naar een bluesfestival ergens. Uh, yeah. Ten noorden van New York. Newark geloof ik. ik, ben niet zeker. En toen hebben we de bus gepakt naar Louisville en hebben daar. Uh, oh. ja. Adrie uh, gaan ze opzoeken. En die vond het allemaal heel leuk en aardig. En uh, die was getrouwd met een Amerikaanse. Ik weet alleen maar dat die heel dag tot die te flossen zo. <laughs> <laughs> en toen zijn we op jacht gegaan naar een auto. En uh, Adrie mee, ons meehelpen en, uh, en uiteindelijk vonden we een enorme slee. Weet je wel, weer je met z'n vrienden op de volkbank kwam. Ja, heerlijk. En, en mijn ja. maat was vrij lang. maar er was zo achterlangs, zo'n stuk zo, zo, zo, daar lang uit kon liggen. <lacht> Toen hebben we daar schaamrummer op gelegd. Ja. Ze zijn als dus zelfs... Uh, oud tapijt gehaald heb erop gelegd en toen heb ik van en brandels branders gepakt oh ja, daar gaan we ja. oh, wat oh, heerlijk ja. en zo van Louis viel ze langs de Mississippi oh. heel laag naar uh, hoe heet het daar uh, ja uh, dus langs mij kwam in de buurt van Memphis kwam, Natchez yes, heet dat, ja Natchez yes. Toen we hadden... We daar in van die grote natuurparken. Oh ja, natuurlijk, ja. ja. En de stikte van de muren. <laughs> Ook ik had zo'n ja. zo hang... Zoiets, nee? Zo'n... Ja. Weet je wat, van dat gaas? Weet je ja. dat nou weer? En Peter Geert, die had een spuitbus. had <laughs> <laughs> ja, de vliegen. Ik zag er nog allemaal ja. zo op dat gaas zitten. En ja. Peter <laughs> ja. En toen zat hij: Ik ik ga wel naar het van elf, elf was net een jaar dood. Ach, ja, 18, ik naar na het huis van Elvis. Ik ga niet naar die rijke stinkend, want die worden ook nog dat het communisme de staat was. <laughs> Elvis. Dan ben ik daar dus alleen heen geweest. En uh, het was prachtig, want je kon die kamers nog zien. En, weet je wel, zo'n zo kitscherig uh, grafmonument. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, ja. Het is nou helemaal, want uh, Riki en, en David, mijn die hebben ook nog een reis gemaakt. Die zijn dan een jaar of zes terug. Toen was het totaal een uh, kermis. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Dus dat was een kleine korte toen was in de buurt zagen we een bluesfestival, bb king stond daar gaan wij. ja ja Nou hadden we niet in de gaten dat het twee dagen waren waar dus herdacht werd dat een zwarte dominee doodgeschoten was reverend evans oh, oké. Okay, ja. dus wij liepen daar in zijn dorp als enige blanke <laughs> <laughs> dus er was bij en de, die gingen allemaal, allemaal op houden met cowboys de ja, negens op ik, cowboys de ja. cowboypaarden. cowboy paarden en s'avonds avond een bbq kan tegen, nou tegenover een paar van die zwarte dames zitten en die wilden ons uitgescheld voor bleekscheet <laughs> De ander die vond ons heel leuk dus dat hebben we allemaal meegemaakt. En uh, ja, en later dachten we... Ja, god, we hebben er eigenlijk... een beetje te gevaarlijk opgesteld. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus, uh, Hoe dus was B.B. King trouwens? Hoe was Bibi King? Ik heb me niks meer aan herinneren. Ah. <laughs> ik weet al... Ja, wel. Ik kan me wel herinneren... Volgens mij deed hij een flikker. Dat <laughs> ja. ik deed altijd medemuzikanten. de doen. <laughs> ja. was het, volgens mij. Af en toe deed hij... Kijk, dan doe je de rest maar zo. Er is geen indruk gemaakt. Dus. Ik heb er wel... <laughs> Ik heb, wel, wel, uh, ik heb een dagboek bijgehouden en heb ik een tekening gemaakt van, die staat er nog in. En toen zijn we doorgegaan naar New Orleans ja en daar heb ik wel iets, daar hebben we leuke dingen gezien. Daar had je dus, uh, had, ik ben eventjes de naam kwijt, maar die had daar dus zo'n café, daar kon je zo in ja. en dat zaten allemaal gebrekkige bloedartiesten Eén had een arm minder, de andere ja Die was wat blind. Oh. En die speelde me een partijtje Hoki jongen nou, Dat was zweep in de En die speelde dag en nacht. Ja. Want als de ene moe was, kwam de andere blinders weer bij. Dat is, ik vond dat echt eigenlijk een van de. Van de meest Europese steden. En die koffie is toen de tijd niet te zuipen in Amerika. Nee. Behalve New Orleans. Ja. Café ah, de monde, ja. Dat was geweldig. Voor de eerste ja. echte koffie. Ja. En ik moet Marijs spellen met stokjes. Met je, ja, je stokjes. Ja, stok. Alleen koffie. Ja. Alleen koffie <laughs> komt er bij mij in. Ja. Toen zijn we zo doorgeschoten. Naar oh ja, toen kwamen we vlak daarbij. op de camping. Toen kwamen we een paar tegen. En we uh, praten met aan En er bleken toen zijn Althans, die vrouw beweerde dat. Nou, kom maar langs als je dus bijna naar Louisiana. Ja. Lafayette, Baton Rouge, ja, en dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. die naam en, al alleen al, ja, dat ja, op een oh, hele wereld. Ja, en top, toen, ja. uh, toen, uh, bij die vrouw, klopt, en die schokte ik lam, dus <laughs> dacht ik, ik kom er nooit meer terug. Hij <laughs> zeg <het> toch, ja. <laughs> maar, wij, de, nou, ik denk. Ja, uh. oh, toen kregen ik snel iets regelen. Toen kwamen we bij een hele religieuze familie terecht. Oké. Okay, yeah. Die ons, dan mochten we dan blijven logeren. En die waren heel vrome. en die bidden voor ons aan tafel. En we kregen, toen we weg gingen, een, een Bijbeltje mee. Oh, en die dochter yeah. had eigenlijk de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat waren allemaal citaten uit de Bijbel die ze ons toewensen. Die we achter elkaar moesten lezen. Als we verder reizen. Ah. Maar die vrouw, die had wat dan niet stilgezeten. Had de plaatselijke senator uitgenodigd. voor een. een, een, een middagstheans, zal ik het maar even noemen. En die had een boek geschreven, The Cagents. The Agents, ja. Nou, dat kreeg ik overhandigd. En wij waren. ik was buitengewoon geïnteresseerd, allemaal praten en doen en zo. Maar op een gegeven moment vond de gast trouwens genoeg. Ice cream! Dus afgelopen met het verhaal. Stukken <laughs> <Zuckerburg>, ice cream. Stukken mooie, ja. <laughs> We nog ja. iets geregeld. Je had daar net, want jullie hebben Radio Zandvoort. Ja. Nou, daar hadden ze ook een televisiestation in, okay. de, in, dat, in die stad. En dat heette Hotspot. Ja. <laughs> je, dat was het probleem. Dat op de Hotspot mocht er maar één op. Maar wij waren met z'n tweeën. Die ah. <laughs> hebben de volgende uitnodiging gemaakt. Twee Hotspots. Twee Hotspots. <laughs> nou, daar werden wij we geïnterviewd. En dus s'avonds uh, uh, kregen we te zien bij die uh, mensen. De televisie. Ja, ik ja. zei tegen Peter, ik zei, Moet je kijken wat een verdwaalde hippie daar <laughs> Peter was totaal over de zijk. oh, dat is goed. <laughs> en dan Amerikanen ja, in de andere wurf. Oh, you're so wonderful. You were <laughs> so nice. You were <laughs> so empathetic. Toen deed. Maar we zegt ja, nou we wilden nog wel wat keezie muziek zien, maar ja, ja. toen bleken ze zij wilde eigenlijk helemaal niet gekend worden dat keetje. Zij was van een hogere stand geworden. Ja, oh. Maar na lang aandringen ja. konden we toch terecht. Ah. Maar dat was op zon, zaterdag en zondag. Dat was een concert van Blackie Forestier. Okay. Ik heb er nog LP van. Ah. En Blackie Forestier, dat was zo'n. Hoe heet die, die uh, accordeons? Je ze wel een bepaalde naam. Niet bandelons, maar die heet het daar anders. Die okay. hebt zo'n ja. heel kort knoppen ja. accordeonnetje ja. Dat is dwingend in de, in de Cajun muziek. Ja. Ja. En die, uh, die speelde daar. Dus ik denk, ja, ik, moet natuurlijk, ik ben natuurlijk op research. Dus <lacht> ja, we gaan hem interviewen. <lacht> dus, dus, <lacht> dat, dat kan niet, want ik moet nou spelen. Nou, en dat begint om vijf uur. En als het oh, donker wordt, hou eens op. Want oh. die boer moet die moeten morgen, morgen oh, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Met wat buitengewoon leuk uh, hoe dat ging. En ze zei: Kom ik morgen maar terug voor het interview. Dus, uh, interview. Toen zat ik en uh, kijk uh, Wat heb jij nou aan je handen zet? En toen ze: Kokos maar ontveld. Zeg ik zeg: Ja, ik ben eigenlijk ook sheriff. <laughs> en ik heb vandaag de bed ingerekend. Ik <laughs> so. dus een interview gedaan en toen zei uh, hij: Op het eind van het interview. Uh, ik zit een, een paar steden verderop. Uh, ik uh, moet komende week de wangen, kom maar langs, dan krijg je jailvoet. Jailvoet? Ja. Mag dat wel niet wezen? Ja, bonen natuurlijk. Ja. Als slot van dit mooie Amerika-verhaal, waarmee Rob nog wel uren door zou kunnen gaan, laten we de sheriff horen waar Rob het net over had. De sheriff heeft ook hele mooie canju-muziek gemaakt onder de naam van Blackie Forestier. En hier horen we hem dan met het nummer Cottonfield uit 1970. <middels> Vos bon dans les clous toute du grand coup Quand j'étais à par me passer dans ses bras. dans les clous toute du grand Regardez, si vous êtes trop que c'est la première fois de ma vie que je fais une erreur, là, j'ai de la propriété dans les montagnes, ici, dans la Lusiane, pour vous vendre, avec la neige, 12 mois par année, très ici, dans la Lusiane, Un bon marché, ouais, ah, ah. Quand j Hoe zie jij de Nederlandse popmuziek, tenminste de ontwikkeling en zo? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de rock roll muziek begon met uh, Peter Koelewijn. Dat geloof ik dan ook wel, ja? ja. Maar daarna. Maar ja, lief... dat is een heel waaier vorm geweest. Maar uh, net als je op een bot zat, en dat liedje wat hij net niet hoorde, dat is eigenlijk gewoon een, een, een, een Bretons volkslied. Ja. Volksliedje, zoals, weet je ook weer, op de, de ene been. Uh, uh, wat jij net zei. Ja, van Tetra Tool. Tetra Tool ja. met zijn fluit. Oh ja, dat ja, ja. is van broeré. Bach. Ja. ja. Ja. En, dat, en dat is gewoon, dat is de ene kant van de range. Want jij kon je net iets zeggen van ja, dat is een, een kinderliedje. Ja. Maar kinderliedjes, dat, dat zijn allemaal volksliedjes geweest. Dat is waar, ja. En, um, ja. en de, de allergrootste oorsprong van liedjes is dat mensen niet konden lezen en schrijven. En dat zo de dingen verteld werden. Ja. En een van degenen die die traditie doorgezet heeft, de meest bekende, mijn grote poppiedol, is Bob Dylan geweest. Die, die gewoon. Je uh, kunt zo'n aan, aantal dingen uit zijn. Uh, eh, van Woody Guthrie overgenomen. Maar. Mm -hmm. Ik heb een boek waar staan alle oorsprongen in van de liedjes. die. Uh, een paar van die Engels. Die zal ik laten zien. Maar die heb ik jou al laten zien, denk ik. Hey. En dan zie je. en dat is eigenlijk een voortzetting. van gewoon volksmuziek. En dat heeft heel veel vormen. Yeah, ja, en, that dat, right. en yeah. dat heeft zich buitengewoon verbreed. omdat daar yeah. die, die blues bij kwam waar er een rol kwam, die zich vermengde met volksmuziek, die vermengde met countrymuziek, die zich vermengde met die Cajun muziek bijvoorbeeld, die accordeons, die komen uit Duitsland, hè? Ja, ja. ja, waar, ja, het, ja. waar het zich dat over... Uh, ja, ja. En dat is ook hier gebeurd. Ah, maar misschien kunnen we dan ook wat uh, Nederlandse mijlpalen noemen. Maar wij zijn nog steeds op zoek naar die wortels. En wat zijn nou die wortels eigenlijk geweest? Hè? Dat, is, ja, dat zijn vloeiende organische bewegingen. Daar kun je wel een paar, een paar, wat jij noemt, Kijk, een paar, een paar is inderdaad Peter Koelemaak geweest. Ja, ja. Die toch met een belachelijke tekst een heel mooi lied gemaakt heeft. Toch? Ja, He? ja komt van het dak af. En, ja. en dan, dan bouwden wij de groot die een beetje zoet is. En dan heb je de Golden Goldeneer gehad. Ja. En mijn brood vind ik niet zo'n geweldige muzikant meer een performer. Ja, dat vind ik ook. Hij is wel belangrijk. Hij heeft ik wel een paar leuke. Set in the Night, die, ja, klopt. die rib is heel bekend. En, maar dan heb je. QB, denk ik, is ook een hele belangrijke Kubie natuurlijk. natuurlijk. zeker. Ja. ja, en dat zet een aantal mensen voort, maar dat, dat waait zich uit. En ik, en ik zou je eerlijk zeggen dat ik de popmuziek zoals wij die, die kennen, een weinig toekomst mee, meer zie. Oké. Okay. Kijkt... tegenwoordig hebben we het over zing, zeggen. Dat wil zeggen rap. Ja, alles okay, wordt ja. overspoeld met die, die. Ja, maar dat is een fase over een paar jaar. Nee, de, denk je niet? Er is iets ontzettend aan het veranderen in de wereld. En ook in de muziek. Hoe oh, oud is jouw klein zo'n Rob. die wordt 15. Ja, ja ik vertelde net uh, over mijn Ja, even terug, want ik vind het wel oh, leuk wat jij zegt inderdaad, van uh, er verandert iets in de wereld. Ja, Ja, ik we hebben net gehad over. De, je hebt de identiteitspolitiek bijvoorbeeld oh, ja, ja. dat soort dingen en uh, de, de iets wat interessant op zich is of ook kans moet hebben om behoorlijk te leven en aandacht verdient Dat die hele queer zien en die uh, ja, uh, ja, verandert ja. helemaal naar ijdelheid narcisme en dat soort zaken instagram uh, Selfies, uh, sta ik er leuk op, uh, ik maak iedere selfie als dat ik gewoon geniet van bijvoorbeeld de concerten ja, wil, ja. ik wil liever hebben, ik ja. ben er geweest, en dan is het al genoeg. Die ontwikkeling die is al betonnen, ja, ja. ja. en narcisme, ik bedoel… Toen is het al begonnen natuurlijk hè, heel zo met zijn heupen en zo, dat vonden we ook niks. Dus ja, ja, wacht ja. dat is geen narcisme, dus dansen. Nou, ja. Ja, dat vind ik toch wel wat anders. En, de, en dat vind ik ook een soort, hoe noem je dat, uh, een soort uh, artistieke uiting. En nou is In het, het zeldig, de, de, de, de, de, hoe noemen die, die Kardashians, die, die maken van het beroemd zijn, oh ja. maken die daar, uh, uh, uh, die, do, die kunnen niks, alleen beroemd zijn. Dat vind ik buitengewoon bedenkelijk. Grappig, ironisch, maar als het, als het dus echt de norm wordt, ja? dan vind ik dat bedenkelijk, ja. Ik, weet, ik, ik, ik, ik zie in ontwikkeling mm -hmm, yeah. waar, waar het meer om het uiterlijk gaat, om de schijn en, uh, en, uh, en het beroemd zijn, moet ik maar, yeah. als om uh, goed brood bakken, goede muziek maken. Uh. Ik, heb er niet echt, ik heb er niet echt op gestudeerd, maar volgens mij yeah. is de meeste muziek waar naar geluisterd wordt... ...is afgeleid van de rap... ...en de drill rap en de gangster rap ja, ...en dat soort dat, dat zingen zeggen... Dat heeft wel meeste commerciële succes, ja. Ja, dat is mainstream op het ogenblik. Ja. En rap is op zich ook niet slecht. Het is ook weer een kunstvorm van de jeugd op dit moment. Beroemd worden is dat een kunstvorm. Ja, het is niet nou, alleen... het is eigenlijk begonnen met Andy Warhol, hè? Ja, maar dat, dat is even leuk... Net als je die conceptuele. een kwartier van uh, beroemdheid? Ja. Ja, het. ja, ja dat vind ik wel grappig ja. opgemerkt. Oh, sorry. Dat vind ik wel grappig opgemerkt. Maar er is uh, toch wel anders dan. Als beroemd zijn om het beroemd te worden. En selfies om het selfies. En mijn uh, exposure om mijn exposure. Met, ja, maar met maar alle nare al... bijverschijnselen. Misschien omdat het allemaal mogelijk is. Ik denk dat we daar met z'n allen een beetje ook aan moeten wennen. En selfies maken is blijkbaar nieuw. Uh, iedereen vindt het leuk. Ik, vind, ja. ik denk dat het allemaal vergankelijk is. Dat gaat om geen. Dat denk met... ik ook. Ja. Maar ik denk dat het namelijk dat de Nederlandse Nederrock ook vergankelijk is. Zeker, maar bepaalde muziek zal Zelten. altijd zijn. zijn vergankelijk. Nee, Beatles zijn niet vergankelijk. Oh. Nou, je ziet het nee. in de laatste top 500 van de Rolling Stone, hè? Wel mm -hmm. uh, Beatles uit uh, verdwenen, die er in 2004 nog wel in stonden. Ja, nou, terecht toch? Er is andere muziek naastgekomen of zo. Maar ja. over 500 jaar weet iedereen nog wie de Beatles zijn. Veel, waren. Net als Bach, denk ik. Ja, toch? Bach is er ook niet vergankelijk. Ik ben nog wel even geïnteresseerd, Rob, uh, uh, je hebt uh, heel veel meegemaakt op het vlak van muziek, zowel in uh, Tilburg als in Amerika. Maar uh, wat kun je vertellen over je eigen uh, muziekbeoefening? Ja, dat is apart. Ik heb het meest meeste gespeeld als op kortschool. Dat was dus elke dag. En toen af en toe nog een keer. Die gitaar, die heb ik gekocht ongeveer rond de tijd dat ik naar Amerika ging. Dat is oh, een 68. van de beste series Yamaha's, weet je dat? Oké, okay. ja. Yeah. En af, dat deed ik alleen maar op feesten en barloften. En, ja. uh, en, uh, en verder af en toe. Maar heel weinig tot twintig jaar terug. Dat is van het jaar precies, twintig jaar geleden. <laughs> <laughs> nee, februari, twintig jaar. Toen uh, kwam Jan Nergens, die kwam ik in 1998 tegen. En uh, die zei: Ik ga accordeon leren. Ja Jan, uh, hoe lang doe je erover voor je dat, uh, nou een jaar of twee? Als jij twee jaar zover bent, dan gaan we band beginnen. Ja. Toen zijn met hangen, we gewoon begonnen met uh, muziek maken, hm. allereerste was het en, en toen dacht ik welk liedje kon ik het allereerste spelen? Hang down your little dolly is de naam van de band is dan ook geworden, The Tom Dooley Project. Oh, wat leuk. <laughs> Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.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 Hang down your head, Tom, Julie. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom, Julie. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson? I've been in Tennessee oh, Well now boy, hang, hang, down down your head. Your head. hang down your head hang down your head tomorrow reckon where I'll be down in some lonesome valley hanging from a white old tree hang down your hip tongue to Toen, oh ja, toen begon ik ook nog ineens uh, zelf liedjes te schrijven. En, uh, en ik had de componist van, van de filmstudio, het was een hele goede muzikant. En die, uh, die zat aan de, aan de Waal, woonde niet. Oké. Okay. Nou, als ik door de Waal heeft in de studio, daar ben ik eerst te gaan opnemen. En uh, daar kreeg ik steeds mijn lol in met mijn gebrek. Ik spraak met mijn spraakgebrek. <laughs> Matige zangkwaliteiten. <laughs> en uh, in contact kwam met Jacques Mays, een hele goede deelnemstolker. Die woont hier om de hoek. Inmiddels was de stichting Keeper Hockey die inmiddels uh, 40 jaar bestaat uh, dit jaar. Nog een facet van jouw uh, popgeschiedenis? Ja, de, de, ja. We hebben de Stichting Keep Rocking opgericht, productie over natuur en cultuur. Nou, dat kan allemaal ondervallen, dus dat was niet te goed. En daar doe ik dus zijn, zijn witte optredens voor, want hij uh, zit in de uitkering. Hij zit zelf onder curatoren gesteld, dus ik doe de, de witte optredens en dan kan hij. <laughs> de zwarte. <laughs> dan kan, en de zwarte doet hij zelf, en dan kan hij dus uh, de studio betalen waar hij werkt. Oké, okay, ja. Uh, yeah. En, en zo, langzaam, zeker ben je aan het ontwikkelen, yeah. ben ik aan liedje 30 bezig. So. Met veel plezier uh, te doen. En, uh, ja. en het bijzondere daarvan is, Ricky heeft een buitengewoon aan als ik dat zeg, want ik zeg het heel veel vaak. Ik kan het alles en de vraag is, en treden jullie op? Nou, dat hoeft niet per se op, want wij hoeven niet meer beroemd te worden. <laughs> <laughs> en dat geeft een soort vrijheid, weet je wel. Maar ja. ik We kan me uitgeven of zo, ja natuurlijk is het leuk als uh, mensen het leuk vinden of zoiets, maar het is niet het enige, het is alleen maar het, het, het aanwerken aan wat overblijft. Ja, ja, ja. En dat is net zo ja. hard werken als een film maken. Oh, Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja. Als selfie maken is wat makkelijker. Hè? Ja, dan hoef je niks te doen. Nee. Bijna aan het eind van dit interview, het had eigenlijk in het begin moeten zijn, de persoonlijke top drie van de nummers die Rob hebben beïnvloed. Deze nummers hebben we allemaal al eerder in dit interview gehoord. En... Maar we zijn nog steeds ook niet... Uh... Hey? ...bekend met wat jouw top drie... Uh, ...nummers zijn, nee. hè, mijn favoriete nummers. Ja, je had ja, dat het, het over, het. over ja. Bob Willen. Ja. Ja, wil wel jullie kan... weten dan... ...is dit het moment dan dat het... Ja, uh, dit is, is het moment dat je dat ja. nou, We hadden het eerder moeten weten, maar ja. Allah. We beginnen bij nummer drie. Op nummer drie, staan. De allereerste... Uh, uh, ...muzikale... Uh, uh, ...impuls die ik gekregen heb... Uit mijn verleden als onderdeel van het wereldberoemde duo The Swinging Stars. All I have to do is dream van de Everglass. Ah, ook een mooi ja. Oh, okay. ja, ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> ik heb even raar met Barbara Love, maar all I have to do is dream. die kan ik die kan nog steeds twee stemming zingen als ik in vorm ben. Ja, ja. Ik wel, maar. Op twee. Ja, op twee. Dat zou jou ook groot plezier doen. Dat is Heel Have to Go van <laughs> Ray Cooler. Geen slechte keuze. Okay. En heeft ermee te maken dat ik dit liedje ook vaak gebruikt heb. bij bruiloften en partijen. Want het leent zich buiten goed. Om een bruidegom. Of een jarige of jubilaris toe te zingen. Onder andere. De ouders van Til en Ricky Hebben het vaker gehoord. Op een zo'n 50, 60 jarige huwelijk. En dat begint met sla je armen. Nog eens zachtjes. Oh mee. Oh, ja, een Nederlandse tekst. ja, ja. ja. En opeen, jij weet het al, is Bob Dylan natuurlijk met... Ja. ja like ja. a Rolling Stone. En vooral die allereerste klap. Zaak! En dan gaat hij, <laughs> En dan zaagt dan door. Ja, Dat is een ja, kentering ja, geweest ja, na zijn, ja. zijn uh, akoestische periode. Play it loud. <laughs> Piet Sieger stond met een bel om de te tussen. Wat niet waar is, maar wel een leuk verhaal. Ja, ja heel leuk. Bedankt. Rob. Hartstikke ja. bedankt dat je ons uh, deelgenoot hebt laten worden van al jouw uh, omzwervingen en belevenissen in popland Tilburg. En ook dat je ons deelgenoot hebt laten maken van uh, de opstand in het zuiden. Ja. Die uh, steeds doorklinkt in alles wat je ons verteld hebt. Ja, hartstikke bedankt. Heel leuk bedankt. Oké, okay, dit was het weer. Rob bedankt. En uw luisteraars natuurlijk ook bedankt. We sluiten af met een ander nummer, uitgevoerd door Rob Vermeijs. Hier is Colonel Joe uit maart 2021. Tot de volgende keer! Let's talk about Colonel Joe. Joe created a man he never was, gave himself qualities because Had an idle image of the man he wanted to be, such as a brave carbo killed the sheriff. Sounds so funny if it isn't so sad. Not being able to separate the good from the bad.